De opbouw van de mens. Waarom Se Adam met zijn menu En moet Elohim, kodus, erlokim koudus Adam maken naar ons en gelijkenis. En Elohim, se, se Adam. Laten we Adam maken. Dat wordt traditioneel niet juist ja vertaald als. Laten we mens maken. Terwijl de Torah uitdrukkelijk zegt: Laten we Adam als eerste mens maken. Kijk goed in de tekst, want daar, wat in de tekst, in de Hebreeuwse tekst staat is uh, in vette letters gedrukt. Hier zijn het algemene en het bijzondere verbonden samen. Adam als een individu, als eerste mens was de eerste die zocht naar en vond de verbondenheid met de schepper. Duidelijk waarom Adam als eerste mens wordt genoemd. En Adam als een mens in het algemeen. Het woord Adam zelf heeft toch de betekenis van mens. Elohim noemt hem naar zijn persoonlijke naam. En niet als een wezen dat slechts aan de menselijke ras toebehoort, een collectieve, Adam-collectieve mens. Het is toch ook nog gezegd, en Elohim schiep een vrouw. En dat is heel anders dan bij zijn scheppen. Bij het scheppen van Adam. Bijvoorbeeld, hij noemt, me, hij noemt hem naar de naam en niet naar mensen, soorten enzovoort. Alles zit in hem. Het wil niet zeggen dat ik op de zoger stoel, ik stoel nergens op. Het doet er niet toe hoe ik het. Of dat ik het ergens gehoord heb of gelezen heb. Wij kijken gewoon naar de tekst, net zoals de tien zoger geleerden, de zoger auteurs deden. De zoger -auteurs hebben ook op die manier gekeken. Ja, in de tekst van de Torah, zo so doe ik het ook. Ik kijk naar de tekst en wat er in mij opkomt, dat vertel ik dan op die manier analyseren wij het zelf. Wij proberen het net zo na te doen als het ware, zoals de hogere Torah, zogergeleerden, kabbalisten dat deden, de geleerde, geweldige, goddelijke mens. We kijken ook op die manier, en het zal ons geweldig verrijken, daar gaat het om. We gaan nu terug naar de tekst. Laat ons Adam maken. Het betekent al ergens Assia. Het woordje maken komt van Assia. Maken is al een vorm geven. Kijk wat er verder staat. Het is de eerste keer dat de mens genoemd wordt. Het komt een beetje vreemd over in onze oren, want hij zegt het begint met laten wij de mens maken. En als we iets naar boven keken, naar de tweede vers, en de schepper schiep die grote vis. Maar over de mens, zegt die laten wij de mens maken. Interessant, hè? zijn mij nu in ons beeld, in ons beeld, of met, met ons beeld. Kan ook door zijn, ja, in dat Hebreeuwse voorvoegsel. B, ja, die kan ook, die kan in betekenen. Die kan met betekenen, ik kan ook door betekenen. Ki de moed en of ke als, is als. De moed, dat is gelekenis, dus lijkt op ons. Dat hij op ons zal lijken. Het is ook lijken op, die zal lijken op. Zoals wij. Het is eigenlijk niet te vertalen in het Nederlands. Maar het staat hier zo. Waarom zegt hij dan niet? Naar ons beeld. Waarom gebruikt die niet de letter B, BED? Als in B'Tseilmein. voor voorvoegsel. B, B. Waarom is het T, T de So zoals hij zei in ons beeld, en waarom gebruikt die niet in onze gelijkenis? Er staat een letter K en niet de letter B. Kan u zeggen? letter is eigenlijk kaf en bed, maar ik noem het alleen de klanken. Dat klinkt k en dan b. Dit is een aandachtspunt. Ik zeg niet dat ik er antwoord op zal geven, maar het moet wel duidelijk zijn. Zie je, wij accepteren het oran niet als, we nemen het niet op als, Bekeken dat, beschouwen dat, we beschouwen dat niet als een dogma. Maar Hashem wil dat wij hem, eh, dat wij hem onderzoeken. Ik heb ergens kunnen vinden waarom het zo staat geschreven. Waarom er verschil is in die vorm. Naar ons beeld en naar onze gelekenis, ja? Dus in ons beeld, als gelekenis van ons. We kunnen het niet zo zeggen, maar letterlijk is het wel zo. Ik zou niet weten waarom, maar wij hebben het al vastgesteld. Het zal bij ons blijven opborrelen en dan zullen wij terugkeren en dan zal ons het antwoord gegeven worden. Het is erg hoog, het is de kern van alles, wat wij nu zullen leren over Adam. Het zegt ook Adam, ja, maar ik zeg Adam, zoals het in het Hebreeuws. Laten we het dan maken, en niet de mens en de mensen, niet de groeps, um, massa, groepsmens of massa, collectief. Waar zien we in de tekst de mensen staan? We zien het niet, als je naar de tekst kijkt. Waarom ze, zei hij dat, waarom zei hij dan inderdaad later dat het over mensen ging? Dat staat ook in de standaardvertaling. Wij er doen en zij zullen heersen. Duidelijk, het is een erg vreemde constructie. Want inderdaad zegt hij: laten wij Adam maken. En dan staat er: en zij zullen heersen. Kijk nou wat voor geweldigs we hebben aangetroffen. In Adam hebben wij eenheid gehad. Dus laten wij Adam maken, dan zien wij de eenheid. Kijk goed, dit is erg belangrijk. Vanaf het derde woord, vanaf het einde van de regel, zeg dit dan we er doen en zij zullen heersen. Dus laten we Adam maken, de hele mens, dus als heel maken. Adam die in zichzelf ook Gava, Eva heeft. Hoe weten we dat? De getalwaarde van Adam, mens. Adam, Adam, dus niet uh, mens, maar Adam. Is ook mens. Maar dan Adam is ook 45. Half is 1, Dalit is 4, en Mem is 40. Dat wordt 45. En zoals wij weten, is 45 is de naam dan scheem ma Kijk goed de, te, de tekening die daarop stee daar onder staat. Zijn is ma 45 en Adam ook of ook mens is ook 45. En vulling van Hawaïa Dat is van zeer en is 45 is ma. En dan hebben we hoge werelden en lage werelden. Hoge werelden is Jud hey, van de naam Hawaïa. Jud is hoogma, hey, bovenste, hey, dus dat is de Bina. En lagere wereld is waf, hey, zeer en tien en nukwa. Maar goed. Kalle Hawaija is jut hei, waf, hei. Als wij die vullen met de letter Alef, dan wordt het yud. Hier staat het in de, in de, te, in de tekening staat het jut waf res. Dus een foutje. Daar moet het Dalet zijn. Dus jut, hei, waf, hey, we dan gevuld. En dat is 45. Dat is ter illustratie. Adam was de eerste mens naar alle volledige krachten in zichzelf. Adam had alle krachten volledig in potentie in zichzelf. En zoals so de mens is in zijn absolute volmaakte toestand. Dat is Adam. En hij is de drager van alle zielen in zichzelf. Want eerst was er een mens die alles in zichzelf had, en wat er daarna gebeurde, dat gaan we nu met jullie onder, loop, onder de loep nemen. Dus um, uh, de vulling, de eerst, het eerste component van de vulling, hele vulling heeft. Ook hier. Uh, de Jude is net zoals de Jude van Hawaii. Van de naam Jude He-Waf-He. Alleen gevuld. Ja? En de letter He is dan ook als de letter He. Met Alef zo gevuld. Ja, zo wordt het uitgesproken. Zo wordt het geschreven. Gevuld met de letter Alef. De vulling van de letter He enzovoort. Met andere woorden kunnen we het zo zeggen. Net zoals de opbouw van een partsof. Ja, dus een geestelijk gebouw. Parzoef is een geestelijk gebouw. In Sverod weergegeven. Hebben wij boven de Parsa. judhei? Parsa is dus scheiding tussen hogere en de lagere. Ook in de mens, ook dus de plaats. Het midden ja, van, het van de mens. En dan. Dus dus. Um, Boven de Parsa is Yud-Hei en onder de Parsa hebben wij Waf en de tweede Hey, de onderste Hei. Elk Parsoef heeft dit gebouw. Duidelijk. Jud is Chochma de Vogel, uh, de eerste Hey is Bina. Dit wij staan altijd in het bovenste gedeelte van de Parsoef. beeldgods, ja, dat is partsoef eigenlijk, de structuur van de mens, dat stelt de hogere wereld voor, of het hogere, de, hogere deel in de mens, die naar beeldgods is gemaakt. Dat is ook iets wat in ons spreekt, in ons trekt naar, van beneden naar, het, naar de goddelijke. Judhei. Is het goddelijk element in ons de hoge wereld? Dat is ook de reden dat de mens in allerlei vormen naar het hogere verlangt. De Judhé in ons wat overeenkomt met Judhé in zeer in het besturingssysteem van het helal, in ons, etc. En wel goed, en dan ook allerlei soorten. Allerlei soorten, filosofieën, hij doet er niet toe, alles wat verheven is, wordt beïnvloed, waarheen is de lage wereld. Dus, je hebt een hogere wereld, en onder de parsa is de lagere wereld, beide zijn nodig in de mens. Dus, dat is de algemene opbouw. Ja, de tekening daar is een belangrijke tekening. zeer Dam. Ja, yud Hei Wav Hei. In de linker, links. yud Hei Wav Hei. En links van die yud Hei Wav Hei van de Kale Hawaii hebben we yud Hei gevuld. yud Hei boven de Parsa. En Wava Hei onder de Parsa. Maar dan gevuld, en daaronder is slang. Ja, dat zou je we weten. We weten, dan weet je al waar de plaats van Islam is. En dan aan de rechterkant. Vol de volle mens, van alef tot taf. Adam is 45, en Gawa is 19. Um, kijk, als je bekijkt, wat, wat betekent dat? Als je kijkt, um, onderaan aan de linkerkant zie je dan waf allef, waf ja, in de vulling en dan daarna onderaan hey af, waf 11 Waf is 13 en hey. 12 is 6, is, uh, dan hebben we 19. Dan onder de parsa hebben we wij... Ga, die die materie heeft 19. Dan is het 19 daaronder. En boven hebben we in de linkerkant gevuld. Jou, ja? 12, dat is 20. En dan, hey, 11 is 6, hebben dus 26. En plus onder de parsa in de vulling is 19, dan heb je ook 45. Dat is de hele net. Dus in Adam vinden we ook Gawa. Goed, deze tekening is bijzonder belangrijk. Het is de eerste keer die aan de mensheid is wordt. Waarom zegt hij dan dat de mens is mannelijk en vrouwelijk is geschap? We gaan nu kijken naar de opbouw van de zieren. die is Adam en daarna alle mensen. Later wordt het um, als lagere overeenkomt. Want alles moet naar overeenkomst komen, zowel boven als beneden. Dus Adam komt overeen met Zeer en Pien, duidelijk. Adam is geen Zeer en Pien, Adam is op de schaal van de ziel. En, en Pien is hetzelfde, maar dan op de schaal van de wereld. Adam is al een product van de zierentien. Pien, en inmal en goed hebben de de mens voortgebracht. Dat zijn onze geestelijke ouders. Dus de wortel van de mens is zeer en pin in goed Alles wordt straks duidelijk. Daarom zien we dat Adam 45 getalwaarde heeft. 45 net zoals de vulling van Hawaia van zeer en pin. De zeer en pin is gevuld met 45 en de mens is gevuld met 45. Nu gaan we de part van Zeerentien in tweeën verdelen. Dat is eigenlijk een toelichting van de, van de tekening, die ik heb zelf eerst een beetje toegelicht. Dan zien we, zoals op de tekening hierboven, dat de algemene Jud gevuld wordt met Wav Dalet. Dat is de manier om te weten wat voor krachten er zitten in bepaalde elementen van de schepping. Hij is, gev is gevuld met alef. En onder de parsa hebben we wave, de wave, die gevuld is met de A met alef. Onderaan hebben we nog de hey die gevuld is met alef. Boven de parsa en onder de parsa. Rechts is dus de kale. Hawaïa. en links is de vulling van de Hawaïa eigenlijk. Nu kijken wij even naar het maatje van Adam. Dus eerst werd Adam geschapen, alleen Adam hebben wij gezien, en in precies dezelfde vers zegt de schepper, en zij zullen heersen. Wat is dat nou? De mens Adam is geschapen. En in dezelfde zin zegt men dat zij zullen heersen, in, in meervoud. Nu gaan we kijken naar de naam van zijn maatje, Eva of Gawa in het Hebreeuws. Gawa was zo gespeld Gawa. Hier staat volgens mij niet goed, hier staat het hier, Hawaia, maar moet het wel Chava zijn. Zoals in de, zoals rechts in dat bovenste tekening, op de bovenste tekening, rechtsonder, daar staat het Gawa, en daar staat het wel goed geschreven, maar hier niet. Hier staat Hawaia. Dat is de naam van zijn vrouwen, de eerste moeder van alle vrouwen. En kijk nu eens goed naar de onderkant van de zierendpil, de waf, en... Hey. Wav heeft voeling van 11 dus wav 11 wav, dus dat is, is, is totaal 13. En de laatste hei, 11 is 6, maakt samen 19, en dat is gawa. En niet zoals het hier nog een keer fout dezelfde fout, staat juf k, dat is de naam van de Hawaai. Hier moet het gawa zijn staan. Dus, naar krachten is het, is het onderstuk van Adam, de eerste mens. In hem zit, en dat is hier, moet het wel zitten, niet Gava zitten, maar in hem zit Gava. Dus, het onderste deel van de parsoe van de Sierentien en Adam. Adam is net zoals de Sierentien opgebouwd. Duidelijk. En daarnaar, en vandaar dat hij de man en de vrouw in zichzelf heeft. Zie, mannelijk en vrouwelijk. Maar alles in totaal is 45, en dat is Adam dus met inbegrip van Gava. Dus mannelijk en vrouwelijk heeft hij hen geschapen. Wat hebben we daarmee opgelost? En dat is de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid wat je hoort. Ook in de beste Joodse uh, geestelijke uh, uh, literatuur vind je dat niet. Dus wees erg aandachtig. Luister goed. We hebben de volgende vragen die bij ons opkwamen opgelost. Laat ons Adam maken als enkelvoud. Er staat niet een man of een vrouw, er staat Adam. En een stukje verder in dezelfde vers staat er, en zij zullen heersen. We zien dan dat Adam bevat in zichzelf Adam de mens en de echte naam van Adam is. En überhaupt de mens, ongeacht of het een man of een vrouw is, heeft in zichzelf die twee gedeelten. Natuurlijk ten aanzien van het algemene. En nu moeten we kijken naar het algemene en het bijzonder. Ten aanzien van het algemene hebben we, in algemene hebben we natuurlijk Adam en Gala. Een echte man en een echte vrouw. Ook de eerste mens. De eerste man en de eerste vrouw die geschapen werden. Eerst werd Adam geschapen. En van zijn onderstuk, van zijn rib, werd Gaba geschapen. We zien dat waar Gaba werd geschapen, van het onderstukje van hem, in het onderste gedeelte van de partsof van Adam, zien jullie dat, het onderste stuk werd Gava er, eruit gehaald. En het eruit halen van Gava uit Adam. Adam is de hele partsoef, 45. In Adam zit die Gava in begrepen als onderste gedeelte. Het eruit halen van Gava betekent haar zelf ook een volledige partsoef geven. Iedereen ziet het, dat onderste gedeelte van haar wordt losgekoppeld van Zerantin, bij haar, bij haar vorming. Dan krijgt Zerantin daarna zijn eigen vulling. Zij zit in hem. En daarom zeggen wij dat de vrouw zit ook in de man absoluut. Hij heeft haar van hem afgescheiden. Hashem heeft hem afgescheiden. Hoe? Hij maakte van haar ook een partsoef van Adam, ook haar heeft nu na haar vorming ook de partsoef van Adam, ja, algemeen mens. In het algemene is zij geschapen onder, als onderstuk van hem, maar daarna heeft hij haar als het ware gescheiden. Zien jullie nu waarom zij als één geschapen zijn? Het bovenste gedeelte van Adam is, het is moeilijk om onder de woorden, de woorden te brengen, uh, zijn eigen essentie, en onder zijn, par, onder zijn is zijn vrouwelijk. Het bovenste gedeelte van de mens is mannelijk, maakt mag niet uit welke mens is dat, vrouw, vrouw of man, bij elke mens, en het onderste gedeelte bij elke mens is vrouwelijk. Dus vrouw is ook Adam. In het bijzondere is elke vrouw ook Adam. Dus heeft de hele opbouw van Adam. Heeft in zichzelf ook het bovenste gedeelte van de parsoef, die mannelijk is. Dat is Jood He van de kale Hawaïa of terwijl Jude gevuld en hij gevuld van het bovenste gedeelte, dat is het mannelijke gedeelte. En kijk nou naar het bovenste gedeelte van de partsoef van Adam, die heeft de getalwaarde 26. Dit is voor welke mens dan ook, of het nu een man of Vrouw is. De gevulde Jud Waf dalet, of de gevulde jude is 20. En hij, gevulde, hij, hij aan het, is samen he samen is het same, same 26. In de naam van Hawaar is ook 26 verven 26. Wat hebben we daarmee opgelost? Naar ons beeld. Dat hebben we nu opgelost, en wij hebben opgelost dat boven de Parsa is het 26. Dus elk, elk mens heeft in zichzelf boven de Parsa het godsbeeld 26. Daarmee hebben wij gezien niet alleen naar gelijkenis, maar het godsbeeld. Hij zegt naar ons beeld: welk beeld? Welk is ons beeld? Dat boven de parsa. Ik had er absoluut geen notie van dat ik dit vanavond zou optekenen. Ik heb het nooit voor mijzelf onder woorden gebracht. Dankzij jullie kan ik het en dankzij de schepper kan ik het vanavond doen, zo heb ik toen gezegd, Mijn les. Dus kijk, we hebben boven de parsaat getal 26, daarmee zien we dus dat alleen boven de parsaat tot ons midden is het beeld van mens. Mens bestaat alleen van het bovenste deel en ook de, het beeld gods en onder niet. Daarom was de grootste zonde om dat licht of Gods beeld naar beneden te trekken via de linkerlijn. Dat wat Adam later deed met de zondeval. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft Gods beeld naar beneden getrokken via de linkerlijn, terwijl het aan hem verboden was dit te doen. De schapper zei dat hij daarbij geen gelijkenis had met hem. Beneden is de gematria van Gawa, het getal negentien. Wat moet je dan doen? Beneden in de partsof, in de mens, het onderstuk van hem. Van het midden naar beneden is vrouwelijk, is Gawa. Wat moet de mens doen? Hij moet zijn vrouwelijke kant eerst naar boven halen. Zijn vrouwelijkheid, of vrouw moet hij omhoog trekken, ook, ook geestelijk zijn vrouwelijk element, omhoog trekken naar God, Gods beeld, naar het hogere gedeelte, en daar met haar gemeenschap hebben. tijdelijk. duidelijk, daar boven de gazé, boven de parsa, daar moest hij met haar gemeenschap hebben, en niet onder de parsa. En daarna kan zij naar beneden gaan, daarna kan ze haar beneden laten afdalen, naar haar eigen plaats, dat zou dan kosher, kosher gemeenschap zou zijn. Dus wij zien in het bovenste gedeelte van Adam, dat, de, dat is Godsbeeld met hem, getalwaarde, 26, dat is Hawaïa, Jutke, Wafke, op zichzelf en onder hem, in het onderste gedeelte is de Gematria van 19. Dus de schepper zei tegen Adam, als je met Gava wil omgaan, ja. dus met haar gemeenschap wil hebben, ja. intieme gemeenschap, breng haar eerst naar boven. Dat betekent in zichzelf, in zijn gedeelte, boven de parsa, Maar ook in het algemeen is het wel de Gava naar boven brengen. Maar het is bijzonder, in het bijzonder moet je eerst in jezelf de naar boven brengen, in reine brengen, in jouw gedachte, alvorens uh, je zivug, copulatie maakt met Gava. Je moet eerst jouw eigen gaven, jouw eigen linkerlijn, jouw eigen vrouwelijk element omhoog trekken. Dan kan je dat op een heldere, kosere, heilige manier omgaan met gaven die jou door de schepper is gegeven. Maar wat deed dat dan? Hij ging er zijn vrouw naar beneden. Hij verlaagde zijn krachten in zichzelf, zijn eigen godsbeeld, dat in hem was, verlaagde hij naar zijn eigen vrouwelijke element en ging daarmee ook precies hetzelfde om, door zich in het algemeen, te verlagen naar zijn vrouw. Duidelijk. In zijn eigen aspect. En daarom zien wij dat, dat de slang naar Gawa kwam. Waar is de slang? De slang die is onder de partshoef, onder het geestelijk uh, gebouw van. De mens. De slang is dan onder Hava. De hele partsof is dan Hawaii, of alle letters van het alfabet van A, Alef tot Taf. We gaan steeds meer de verbanden zien waar de Torah over spreekt. Is het nu duidelijk wat de zonde van Adam is? Hij trok het allemaal naar beneden en trok het allemaal naar de slang. Al die heilige vonken, al zijn um, Gods beeld. Maar wie, ze, waar, maar wie was de aanstichter? Dat was de slang. Maar die komt als eerste naar Gawa. Structureel gezien, het dichtste bij, de slang, ja, de, de volgende hogere traptrede als het ware, is gaaf. Het is net als een citra, citra agra, een andere kant, een andere kant van, dan um, het geestelijke. Die komt eerst naar de letter, Taf, want de hele paardsoef, de hele geestelijke opbouw, gebouw ja, van de mens of wat dan ook, is uh, zijn tien of tinsfierot of we kunnen dan in letters dat weergeven. geven dat is zijn kilim, van alef tot taf. Dus hij kwam, hij komt eerst naar de taf, de laatste letter, en probeerde van de taf gebruik te maken. Zo heeft ook de slang Gawa verleed, en wat deed Gawa? Die bracht dat verlangen van de slang in zichzelf, en heeft het overgenomen, en ging vervolgens met dit verlangen naar het verleden van Adam, als het ware, naar zijn hogere gedeelte. En Adam zakte naar beneden van Jude, -He, van zijn godsbeeld, waarnaar hij gemaakt werd, naar beneden. En in plaats van haar omhoog te trekken, zakte hij naar beneden. Want het mannelijke dient altijd, het vrouwelijke, omhoog te trekken, naar hogere te trekken. Doe je dat niet, dan verlaat hem het vrouwelijke, als het ware, dus laat hem zakken. Probeer daarmee te werken, dat is bijzonder belangrijk, wat we nu onder woorden hebben gebracht. Merk eraan, je zal enorm veel antwoorden krijgen over de zonden, daardoor, ja, door je geestelijk werk. We gaan het allemaal straks allemaal leren. In plaats van haar Gawa omhoog te trekken, de afstand tussen Gawa en de slang zou vergroot worden, duidelijk. Stel dat hij zijn zijn, zijn omhoog brengt, ja, de gaven in Adam. Stel dat hij haar omhoog brengt naar boven de parsa, dan blijft er een geweldige afstand tussen hen en de slang. De slang kan nooit in het bovengedeelte komen, van de parsouf, bovengedeelte van de parsouf in het heilige. Maar wat? die doet, die dan, de mens verleidt, dat het licht, van die, de, van die af, van de heilige letter, dat is, het eindstation, van het geestelijke, ja, van het heilige, omdat het trekt, die, omdat het trekt de mens, naar beneden, naar de slang, het is zeer belangrijk, om daarmee, hiermee te spelen, maar serieus te spelen, en aan te werken. Aan te werken. En zal je in alle opzichten geweldig inzicht en kracht geven, licht geven, als je het stap voor stap in jezelf opneemt. En uitoefent. Ik had niet verwacht dat ik het onder woorden zou brengen. Kijk nog eens naar wat we in deze zin hebben opgelost. Dat de schepper zegt, Wajomer Elohim en Elohim zei, Laat ons Adam maken, Nasse Adam. Dat is van de parzoef maken. Dat is een echte opbouw van een bovenste gedeelte, lagere gedeelte, dat is echt maken. Ook Bethelmenu. In ons, naar ons beeld. Laat ons Adam maken. Naar ons beeld. Als enkelvoud. Nee, als meervoud staat. Laat ons Adam, ons Adam. Hier staat nou, het in enkelvoud. Maar het staat in het meervoud. Waarschijnlijk is het een fout. We hebben één ding geleerd op enkelvoud we hebben dus ons antwoord gekregen ik begrijp hier niet helemaal wat hier, wat hier staat dus eigenlijk staat het met in je, on, naar ons beeld, ja laten we. maar de bedoeling is dus, de, de, de eenmeens die bestaat uit twee delen dat is, wat we, was, dat is wat we bedoelden, in enkelvoud. fout. Maar in de tekst staat het in meervoud. Um, waarom is het een, enkel Adam en het tweede deel had hij in zichzelf? Dus elke mens heeft die twee delen. Ja, daar gaat en vrouw is ook Adam. Een vrouw heeft ook twee mannelijk en vrouwelijk hey, man like in zichzelf. Duidelijk waarom we dat zeggen. Het bovenste gedeelte van haar is mannelijk. Let op. En boven, boven betekent ook rechts. En onder is links, links kan rechts, links. In de Kabbalah, Kabbalah is rechts, links. Dat is Chassadim en vorod. Respectievelijk dus. Als wij spreken in de Kabbalah van rechts en links, dan, dan, dan bedoelen we dan Chesedim en Gwurh. En als wij spreken van boven en beneden, spreken we van Chogma. Ja, over de Chogma. Hoger, dan is het hoger Chogma. En naar beneden is het dan minder Chogma. En, en, en, en, en, en, enzovoort. Dus een vrouw is ook Adam. Maar haar algemene kenmerk is vrouwelijk. Er staat alles onder paraplu van het vrouwelijk. En in het bijzonder in elke vrouw is dan duidelijk. Dus de schepper zegt: laat ons. En welke schepper zegt dat? Elohim zegt het. Het is ook erg belangrijk omdat Elohim het zegt. Het is anders nog niet ontvouwen. Ook de naam is nog niet ontvouwen. Wat is opgetekend, heb ik al ontvouwen voor van wat het zal worden duidelijk. Maar hier is het nog in het prille begin. waarom Elohim in de Kiem. En daarom wordt Elohim gebruikt nog als strengheid van de wet, maar in de naam zelf als strengheid. Het wordt onvouw, daar zit barmhartigheid in de verdere uitbouw van de mens. Daar zit al Hawaï. Hawaï is dan betekent de naam Hawaï is wanneer tien volle sferon zijn. Ja, wanneer dat niet zijn, dan is het, kan het zijn Elokim. Ja bijvoorbeeld de hoge Bina is Elokim. Ja, ze heeft hoogma niet nodig. Vraag van een student. Kan je het vergelijken met Adam Kadmon? Pardon, Adam Kadmon. Nee, niet. Natuurlijk heeft hij alles hetzelfde beeld. Maar Adam Kadmon in de eerste wereld zien we nog vrouwelijk en mannelijk. Zien we nog vrouwelijk. beter zeggen, nog vrouwelijk. Nog mannelijk, daar is nog niet, daar zijn nog niet. Kijk, in de eerste, dus voor, dus, dus in de eerste zinzum is geen vrouwelijke mannelijk. Ja, het is alleen maar één sfera boven en dan beneden onder hem, onder die weer een andere sfera. Het vrouwelijke mannelijk is eigenlijk uh, behoord bij het, Vanaf de tweede zo echt vrouwelijk en mannelijk, mannelijk en vrouwelijk, denk. Ik. Dus wanneer de mal goed, vrouwelijk is opgestegen naar de Bina, naar elke sfera eigenlijk, ja, in de Bina van elke sfera. Dan hebben we elke sfera heeft dan euh, zichzelf, en als mannelijk, en links heeft ze dan de begrenzende sfera is vrouwelijk ja is eigenlijk vanaf de tweede tempel Adam Kadmon is is van de eerste tempel zien wij ook boven de tabur en onder de tabur als Adam Kadmon zien uh, als wij Adam Kadmon zien dan hebben wij tot normaaliter tot de tabur Jood in de eerste wereld hebben wij we dezelfde boven tot de tabur uh, dus tot de tabor hebben we van boven naar beneden Judhe, van de naam van Hawaii. Dat is dan als het ware het mannelijke gedeelte. Wel, daar is wel licht, maar onder de parza mocht het licht, Chochma, als we zeggen van licht, Chogma niet komen, ook niet in Adam Kadmon. Ja, dus in kunnen we spreken wel eigenlijk van uh, de plaats voor het mannelijk en vrouwelijk. Maar die waren nog niet nee, ontwikkeld. Er mag geen kochman naar beneden onder de tafel komen. Nog voor, het, nog voor het scheppen van de mens. Want de mens is geschapen in de wereld. Uh, Absoluut. Want onder de Parsa van Adam Gadmon is ook toekomstige, maar uh, heeft absoluut nog geen vrouwelijk element. Ja. Maar er zal dan ook een toekomstig vrouwelijk element zitten, duidelijk. Alles zit wel potentieel aanwezig. En daar zitten dan ook de zeer aan binnen, maar goed. Ja. Um, kijk nou wat wij... Met jullie doen in um, <coughs> um, nog een keer. We hebben wat hebben we geleerd? Laten wij Adam maken in enkel fout. Dus een mens eigenlijk staat het wij. ja. Dus grammaticaal gesproken is het meervoud, maar Adam, dat is, a, is, a, that was, that is dus de bedoeling, wat, wat we hebben boven gezegd in enkelvoud. Grammaticaal zien we hier meervoud, wij, ja. Maar wie gaan wij maken? Adam enkelvoud, dat is het antwoord, ja. Dus Adam maken we dan met, ja, die behoud, die heeft in zichzelf ook twee kanten. Maar Adam gewoon een mens, dat is het zij mannelijk, het zij vrouwelijk. Beide hebben in zichzelf mannelijk en vrouwelijk. Dat hebben we opgelost, want die heeft beide in zichzelf, naar ons beeld. En nu weten we waarom er een tweede bij komt. Waarom denken jullie naar ons beeld? in onze gelijkenis, die beiden, waarom zijn er twee bepalingen? De vraag is, waarom, staan, waarom staat er, laten we één Adam maken? En dan staat er, naar ons beeld, in onze gelijkenis. Dus wij makers, die, die zijn in het Meervoud. En, en het kleinste meervoud, als het niet uitdrukkelijk staat, hoeveel is het? Twee. Ja, volgens de wetten in dit Ora. So, laten we zeggen: naar, ons, naar onze gelijkenis. Waarom twee? Uh, op de les Miriam zegt, omdat er later twee partsofieën zullen zijn. Tasso zegt, omdat Adam uit twee delen bestaat, boven en onder. Omdat het uit twee delen bestaat, uit de hogere wereld en de lagere wereld. Erg goed, erg goed gezegd. Het is wat Miriam zei, maar wat Tasso zegt, is het nog in, in, uh, in de kiem is, dus dat het nog in de kiem is, wat er later zal, zal, zal komen, hij zegt het op de juiste plaats. Omdat in ons beeld slaat op het hogere gedeelte van de parsoeg, naar ons beeld, slaat op je He van de naam van de schepper, en naar onze gelijkenis slaat op de wafheed, op de onderste gedeelte van de partsoef. Mijn vrienden, ik denk dat het de eerste keer is dat het überhaupt aan de mens op die manier wordt verteld. Het is niet van mij. Ik wist niet dat we het hierover zouden hebben. Het is in deze tijd gegeven, hier en nu. Kijk nou wat voor niet-Joodse geestelijke literatuur er is, over dat, dat en over dat. Het gaat daarover dat of, en over dat. Ja, wat zij schrijven, ja. Het is religieuze literatuur. Voor ons is het kinderlijk, verschrikkelijk, maar het moest zo, men kon het niet begrijpen. de mens kon, wist niet, duizenden jaren, te werken individueel aan zichzelf. Ook nu de Kabbalah in de wereld uh, is zo, dus dat zij wel uh, uh, beginnen te werken aan zichzelf, maar zichzelf, maar als het ware aan zichzelf, omdat in de groepsverband, je kan niet werken de, in de groepsverband, ah, individueel aan zichzelf, maar het, was al, het is al een begin, zij staan nog, als het ware, um, tussen die oude manier, ja, van het werken van, wij zijn het Joodse volk, of wij zijn Christen, en het begin van de nieuwe tijd, van een nieuwe tijdperk, van het leren van het omgaan met het geestelijke. Ja, dat hebben ze, ze hebben we dan een groep, ja, net zoals religie, dat heet. En we, we willen werken aan zichzelf, maar waar het lukt hen niet. Want men kan niet uh, en dit en dat doen, wat, wat in het geestelijke, het is of 100% geestelijk of niets, duidelijk. Zich bezighouden met het individueel geestelijk werk, alleen dat uh, helpt. Ik heb absoluut respect voor christelijke uitleg, joodse uitleg, maar het is religieus, ja, het is groeps, het is voor groepsgeesten. Uh, Ze proberen het met hun hoofd te begrijpen, maar zelfs niet begrepen, alleen maar voorstellingen maken is het duidelijk wat hier staat, die twee dingen in ons beeld en naar ons gelijkenis. Dat is heel iets anders, ander, dat is heel iets, een ander, heel ander beeld en gelijkenis. Er valt hieronder veel te vertellen. Maar jullie moeten er nu zelf aan werken en het ondervinden, ik kan het niet uitkouwen, ik mag het niet doen. Mijn grote leraar deed dit ook aan mij niet. Voor mij niet. Die gaf ook alleen maar een aanwijzing. En voor de rest moet je er zelf aan werken. En hij gaf alleen de richting. Ja, het om een proces bij zijn leerling teweeg te brengen. Nee, daar gaat het om. En ook mijn antwoorden zijn altijd. Algemeen, ja, want ik, ik ga nooit, ik mag ook niet in mijzelf eh, bemoeien met inmengen mee in het, werk, in het geestelijk werk van iemand anders. Jij moet het aan je begeleider vragen. Wie is de begeleider? je begeleider dus met, met wie jij dus geestelijk wat jij jou begeleid dus eh, niet de leraar welke dan ook maar de leer zelf dat is ons begeleider het moet jouw bevatting zijn en niet die van mij ik heb het aangegeven we hebben geen begeleiders eigenlijk van vlees en bloed ik heb ook nooit een begeleider gehad ja, een leraar van vlees en bloed ja, en dat alleen dat op deze manier en mij moet je ook niet zien let op mij moet je ook niet zien als begeleider in vlees en bloed ja ja, want uh, mensen vaak vragen mij uh, ja, ik wil graag komen bij jou, even met jou praten ja, op de les, ja, uh, dat en dit en dat, uh, uh, en uh, met jou dan, jou zien, jou dan, uh, m, op, op deze manier, ja, dat ze denken dat het helpt. Het helpt helemaal niet, om um, mij in vlees bloed te zien, wat, wat heb je eraan Het is juist aanrechts. Uh, uh, het is juist improductief. In, inproductief, dus niet productief. Het werkt tegen. Dan ga je dan allerlei beelden van mij maken. Terwijl het vlees, dat op goed opletten, terwijl mijn lichaam, het vlees heeft niets, absoluut niets, absoluut niets met het geestelijke te maken. Dan, mijn gezicht, mijn ogen. Hoe ik praat, noem maar op. bedoel dat jij ziet mijn mond, hoe die open gaat. Nee, wat ik zeg, de manier waarop ik zeg, wanneer jij luistert naar mijn stem, ja, of wat ik zeg, hoe ik het uh, schrijf, hoe het geschreven wordt. Hoe ik, ik heb geen regel geschreven, het is allemaal um, mijn leerlingen bijzonder Miriam, die het allemaal heeft, um, een andere ook, ja. ik geef, geef hier geen naam, niet omdat ik, die ook allemaal verdienstelijk zijn van, van die allemaal, maar om, um, om die niet te vergeten, dat iemand kan ik vergeten, dus, maar een um, coördinator in het, al die uitwerkingen is, is Miriam. Maar dat meten te zien, heeft absoluut geen zin. We haar doen, en zij zullen heersen. Die beiden in de mens, dan pas kunnen ze heersen. Kijk nou goed, zij zullen heersen, wat geeft het ons? Dat is een meervoudsvorm, is dat, is, dat is, het meervoudsvorm is duidelijk. Omdat het straks twee zo worden. Die beiden zitten in die Adam. Ja, rechts en links. Rechts mannelijk en links vrouwelijk. En waarom staat er dan, zij zullen heersen? Zij heersen dan over alles. Wat wil dat zeggen? Wanneer de mens en um, het godsbeeld heeft verkregen, dan heeft die elk in zichzelf, maar als een mens zichzelf niet aantrekt naar het godsbeeld, maar gaat, trekt het dierlijke in zichzelf aan, dan zullen de dieren over de mens heer, heersen, in de mens. Hoorden jullie, horen jullie wat ik zeg, het gaat niet over die, over die schatige, of arme dieren die dan buiten ons lopen. Ja. Als een mens niet de hele paardsoef in zichzelf opbouwt, dan kan die heersen over... Uh, dan kan die niet heersen over alles wat leeft. Maar als hij dat aan het opbouwen, bezig is om het op te bouwen, dan uh, dan gaat het wel. Dus hoe meer de mens zichzelf geestelijk opbouwt, des te meer heerst hij over alles. Dus als een mens zijn bovenste en onderste gedeelte opbouwt, dat betekent niet dat die het hogere naar beneden trekt, maar omgekeerd. Dan heerst hij over gedierte, wat hier staat over de vis in de zee enzovoort. Dus Heersen de Adam, en dan vervolgens elke mens later die naar Adam komt, die van Adam komt, en naar Adam komt in zijn geestelijke wereld. Want wij we hebben allemaal beeld van Adam, alleen versnipperd. Maar dat doet er niet toe, wij hebben allemaal hetzelfde beeld van Adam. Waarom? Niets bestaat in het algemene wat niet bestaat in het bijzonder. Het algemene is een mensenras, is Adam, en in het bijzondere is elke ziel die op de aarde komt, ingebed in het lichaam. Het doet er niet toe in welk lichaam, het doet er wel toe, maar ik bedoel, want elk lichaam wordt aan de mens gegeven, hou en hoort het goed. Het is gewoon nodig dat, het, dat, de mens, dat de ziel hier in het lichaam wordt ingebed. Ja. Omdat dat is niet zo... Je kan kijken naar iemand en denken dat die een prachtig, prachtig lichaam heeft. Maar jij weet niet welke correcties die anderen moeten doen. Het lijkt jou prachtig, maar van binnen zit een koele mens... Of een dode mens. Ja. Terwijl jou het beste lichaam ooit wordt gegeven, aan jou wordt het beste lichaam gegeven, dat bij jou past voor deze incarnatie, om diepe correcties te doen, die bijzonder goed passen ten aanzien van jouw ziel. Duidelijk. Goed opletten wat, wat verder gezegd wordt. Dus, als een mens aangeboren wordt met een fysieke handicap, of andere dingen, of ziekten, of geboren wordt als een mongooltje, hij doet er niet toe wat. Dat betekent dat, um, dat dat het beste is voor zijn correctie in deze incarnatie. Want corrigeren wij niet vlees, let op, wij corrigeren alleen maar het geestelijk. Kan je je voorstellen hoe zorgvuldig wij moeten omgaan met elk mens, dat wij hen niet als een pot nat behandelen, als burgers die allemaal braaf moeten zijn, zoals de Spartanen dat deden, dat als er zwakke kinderen waren, als zij geen helden konden worden in de toekomst, dan gooide zij, zij, gewoon van de rotsen naar beneden. Ze verpletterde. Ja. Zo was dit toen begrijpelijk, want zij zagen het zo, zij hadden wel de doelmatigheid moest, vanwege de doelmatigheid, ze moesten vechten, ze moesten overleven. In hun visie was het, was het zinvol. Omwille daarvan hadden zij een selectie gemaakt door de mens zelf. Is het hen gelukt? Er is alleen maar ellende van gekomen. Het is net als de Duitsers daarna, die wilden ook een selectie maken. Zij dachten op die manier een selectie maken. Ook in onze tijd gaan zij op een zachte, fijne, mooie, uitgekende, onmenselijke manier. Een absoluut onmenselijk, onmenselijke wat in onze tijd is. Zij gaan nu op die manier een selectie maken, ook clandestien, ook geheim, in het geheim. We weten niet wat er allemaal achter die coulisses gebeurt. Zij willen op die manier de goede, de goede burgers alleen maar geboren laten worden, die alleen maar positief zullen zijn voor de uh, sociaal, met alle sociale, sociale vaardigheden. Net als robotjes, erg goed, maar die anderen hebben wij absoluut nodig. We hebben schurken nodig, ook dat is erg goed. Gam zet in de breus, ja. ook dat is goed. Hoor je wat ik zeg? Want zonder het slechte, zonder het kwade, kunnen we het goede niet zien. Het zijn allemaal krachten die nodig zijn. Zellumadzea zij loki meteen tegenover het andere, heeft God gemaakt, de schepper gemaakt. Dus we kunnen geen selectie maken van, ja, wij, de Christenen die is, wij zijn uitverkoren. De rest zijn oké, okay, minderwaardig. Ja. Joden, wij zijn uitverkoren. Ja, in de hele, de hele wereld. De hele wereld in hun visie van de Joden is de hele wereld uh, bestaat uit twee kampen: Joden en niet-Joden. Ja, dus dat is ook vorm van selectie, dat was wel nodig, ja, dat eh, uitverkoren, nee, dat afscheiden zich van alle andere volken voor Joden, voor Joden, voor Ebriders, voor Joden, dat maar, tot de komst, de, tot de komst van, van Jeshua, ja. na de komst van Jeshua, toen, in, de, in zijn eerste verschijning, ja, hij bracht de wet de wetten van, de, van het koninkrijk der hemelen. Het moest zo dat, dus, so, dat uh, om steeds zuiveren zichzelf. Om zich niet te vermengen daardoor met andere volkeren, allerlei. Al die wetten van kosher, niet kosher. In onze tijd, na de komst van Yeshua, heeft het absoluut geen waarde meer. Denk alle wetten zijn, uh, ook wetten zijn allemaal, alles, alle, alles wat in het Torah gezegd wordt, uh, allemaal blijven gelden. Ja. Maar de, op de manier waarop, dus die gaan, al die Kooser-wetten, alles wat mag en niet mag, die gaan dan in het over, over naar het geestelijke, niet zoals, men dat, zoals zij dat nog steeds doen met handen en voeten. Ja, matza heeft, je eten van mat, mat matzot, um, op Pesach ja, helpt voor geen millimeter. Maar, het staat geschreven in het Torah, heeft zin, geestelijke zin, ja, en niet um, als, als, als voedsel, of wat dan ook. Het woord wat je er doet, dus, en zij zullen Heersen. Wij erdoen, niet wij erdoen. Wij erdoe heb ik gezegd. Wij erdoe, nee. Wij moeten dit langzaam in ons opnemen. Ikzelf ga sneller, omdat ik geestelijke informatie ontvang dan de vertraagde overdracht hier op aarde. Bij mijzelf is de, de geestelijke informatie die is veel sneller. Enorm veel sneller. Veel sneller dan Welke computer dan ook, in de wereld, ja. Maar om dat, dat over te, te brengen in woorden, dat kost veel meer tijd en, en ook weer. Maar ik moet het wel doen, het is ook mijn taak om dit af te remmen. Ik rem het van binnen af. Wat wij hier leren, een mens kan heersen over alles wat, wat leeft en over alles wat hier op aarde is. In alle vier vormen van de natuur, let op. Pas wanneer jij, pas wanneer die, die, die beide in zichzelf heeft, betsalmenen, naar Gods beeld, in ons beeld. Zo so daar staat in het Torah. En naar onze gelekenissen, Zoals in de Torah staat. Naar goddelijke gelekenis. Dat die het mannelijk dat wil zeggen. Dat die het mannelijk en vrouwelijk in zichzelf heeft. Ja. Zoals God'sbeeld. Zegt wij. Wie zijn wij? wij aba in im. Daar ja, heb ik nog niets gezegd. Niet gezegd. Dus God'sbeeld. Ja, elokim. Wie is Elokim? Dat is. en in ihm. Ja, Die hebben de wereld gemaakt. Daarom is het, nee, van mannelijk en vrouwelijk. En dat ook uitbouwt in zichzelf het mannelijke en vrouwelijke. Niet alleen mannelijk, boven, en niet alleen vrouwelijk. Dan lijk je op die Spartanen, of op nazi's, je kunt, nazi's, op nazi's, ja. Duitse fascisten. Je kunt dan nooit gelukkig zijn, of communisten ook, ja. die waren alleen maar, wilden alleen maar één kant, genadeloos zijn. Ja, waarom gebruikt ze alleen maar, alleen maar mannelijk. Ook die Duitsers, die toen verdrukten, wat zijn die nazi's? Die verdrukten hun vrouwelijke kant in zichzelf. Wat, de, wat deden de communisten, communisten ook dezelfde. Ze verdrukten binnen zichzelf het vrouwelijke element. Begrijp je? Ze kunnen nooit gelukkig zijn. Ze kunnen nooit tot hun vervulling komen. Daarom gingen al die rijken naar de knoppen. Ja, dus rijken, dus die die, die machten, ja, naar de knoppen. Daarom ging ook Babylon naar de knoppen en alle anderen. En ook het laatste Rijk, het Romeinse Rijk, met, met al zijn facetten. Dat zal uiteindelijk ook opgaan in de goede zin, Waarbij de hele, de hele mensheid um, zijn beide elementen van zijn um, zal aanva aanvaarden. Zijn mannelijk gedeelte, jood he, en zijn vrouwelijk gedeelte, waf he, in de vulling Beide zijn elementen van de naam um, Hawaï. Dus beide vormen, Hawaia, mannelijk en vrouw, zien we nu dat zij één Hawaia vormen, en dat is bij elke mens, van welke nationaliteit dan ook. Werk aan jezelf, en dan gaat de mens heersen in jou. En daarom wordt ook gezegd, dat brengt de zoger op dat Daniel, toen hij in Babylon was, hij werd aangeklaagd, door ministers. Zij werden jaloers op hem, en hij werd aangeklaagd. hij was een hoveling, en zij hadden hem aangeklacht en hij was natuurlijk geliefd bij de koning. Maar zij kwamen met argumenten, dat is aan de wet, dat is aan de wet, maar hij boog niet voor de wet, dus de hij moest wel, dus iedereen moest buigen voor, de, voor het beeld van hun koning, maar hij deed het niet. Zij zagen dat hij bad tot de ware schepper. Dus zij gooiden hem toen in een keil, keil met leeuwen, en zochtens kwamen zij daar en... Het is een zeer speciale profetie. We gaan het er later nog over hebben. Zij zagen dat de hongerige leeuwen rustig waren en hem niet aangevallen hadden enzovoort. Hij had Gods beeld in zichzelf volledig opgebouwd. Hij had die twee in zichzelf. De hoge kant van de partsoef en de lage kant van de partsoef. Daarom Roken de leeuwen aan hem het godsbeeld, waar zij vrees en ontzag voor hadden. Later zullen we een stukje verder leren, dat de schepper zegt, en ontzag zal ik geven aan alle dieren, aan alles wat leeft, ontzag voor jullie. Aan alles wat leeft voor Adam, voor de mens. En zij voelden wel origineel ontzag voor de mens. Een dier kan nooit een mens aanvallen als een mens het godsbeeld in gelijkenis uitdraagt. Ze meiden een mens. Planters, grote dieren zullen dat absoluut nooit doen. Ze meiden de mens. Een aantal jaren geleden was er in Nederland een dierenoppasser. Die werd door een olifant gedood. Hij voelde iets aan die mens. De olifant, ik vermoed het zo. So, sterk vermoedend heb ik dat hij voelde iets aan die mens. Maar de mens had misschien. Hij voelde natuurlijk, ook olifant voelt. Ontzag voor de mens. Ondanks het feit dat de mens veel kleiner is. Maar de, die mens had misschien iets misdaan, iets gedaan waarbij hij, waardoor hij ging aanvallen, dat, die olifant. Maar hij had nog nooit iemand aangevallen die, en als hij eten kreeg, voldoende eten kreeg, maar hij zag iets aan die mens, dat die mens iets. Misdaan had. Misschien, uh, de, de, wie weet, niet persoonlijk God, God, God, God bedoed, maar die olifant voelde wel dat die mens die zijn op op op op op, op, op, op asser, dat die zichzelf Want anders kan een dier nooit een mens een Dat nooit wat mens op Dat betekent wat je erdoen, en zij zullen heersen. Het uh, tweede gedeelte van de les in de pauze werd door de aanwijzingen met, met inbegrip van mijn vrouw, uh, die natuurlijk onder de indruk waren van wat aan ons geopenbaard werd. Maar ook voor mij was het absoluut een open, openbaring, in wat ik verteld had, men wilde dat doorzetten, doordouwen, en natuurlijk omdat het zo geweldig is, de ervaring daarvan. Er kwamen vragen, meer en meer, peloton van vragen, en toen heb ik direct gezegd, niet dat ik het gezegd heb, eh, om hen op de vingers te tikken, maar mij werd gezegd, dat nu een paar minuutjes absoluut eh, loskoppelen van wat jij hebt gehoord. Dus ik heb hen gezegd, eh, om zich los te koppelen helemaal van wat, van wat je hebt gezegd. Jij wil heerser zijn van het licht, van je, eh, wat je hebt ontvangen. Ja, dus je hebt, een, je hebt licht ontvangen door wat in, in, in het eerste gedeelte van de les was. Jij wilt je eraan vastklampen, en dat werkt niet zo. Ja, en ze gaan het al direct in de pauze ging je dat verbruiken, deze energie. Je moet juist dat niet doen, dat werkt niet zo. Ook bij de grootste Heiligen. Werkt het niet zo? Ook bij de zogerauteurs van de zoger werkt het niet zo. Wat ik jullie nu vertel, komt ook uit de zoger. Je moet jezelf absoluut loslaten van de geweldigste geestelijke ervaring. Eigenlijk niet, niet die blijven uh, smaken en smaken. Geen napret hebben. Dat hebben wij geleerd, dat woordje heb ik gebruikt gemaakt zelf herinner je je nog voorpret napret en nieuw en de toestem van nieuw ook dat moet je steeds terug hebben van de handleiding die wij hebben behandeld ja? basiscursus kabbalah ook hier moet je je absoluut zelf losmaken van wat je nieuw hebt geleerd in nieuw in wat je nieuw hoort op die manier laat je ook zien aan de hogere, dat dit als het ware niet van jou is, maar jij geeft het terug aan de schepper op die manier. En dan, naar overeenkomst qua eigenschappen, zal, dan, uh, alles, uh, uh, zal je dan alles um, ontvangen in de, op de kosere manier. Want niets verdwijnt in het geestelijke, waarom moet je dan aan iets vasthouden, als je het eenmaal ontvangen, ervaren hebt, hebt, dan zal het in jou ingeankerd worden, je moet niet bang zijn, dat jij het ooit verliest, en de bedoeling is dat jij het niet onthoudt, maar dat het bij jou in jezelf leeft. Het is nu bij jou ingekerfd en dan verder is het niet meer los te maken. En dan komen andere vragen die dieper en dieper gaan. Maar niet jij, maar dan gaat de informatie die in jou is van boven in vakjes uh, gelegd worden en niet omdat jij dat wil en waar jij zij wil uh, komen te liggen. Kijk nou hoe een sprinter, een sprinter dat doet, ja, een sporter, iemand die 100 meter hard loopt. Na 100 meter in, in 10 seconden gelopen te hebben, nu misschien nog minder, wat doet hij dan? Wat doet hij dan? Een geweldige concentratie hoe, die, hoe zij lopen, maar. Direct na de komst van de finish, dan schudden zij met hun benen en hun armen, hele lichaam. Zo moet ook, uh, dat ook innerlijk moet je het doen. Dus na een geweldige inspanning moet je absoluut jezelf afschudden, als het ware, van alles wat je hebt gehad. Dat is een geweldig instrument wat ons van boven is gegeven, leer dat erg goed toepassen, en niet dat na de les, en jij naar huis gaat, en je gaat nog niet slapen, leer jezelf dat direct, ook na de les niet direct, gaan praten met elkaar, over dit, over koetjes en kalfjes, waarover dan ook, niet alleen, dat je naar huis komt, of dat, of dat je gaat slapen na de les, maar dat je niet kan slapen, maar um, dat jij na één minuut na de les daar los van bent. Dus niet dat vanwege de les dat je nog niet kan slapen, zo'n indruk heb je gekregen. Maar na één minuut, één minuut na de les... Helemaal jezelf, uiterlijk een minuut na de les, jezelf los van maken. Dan moet je na de les absoluut nergens aan denken, laat staan, praten. En dat is heel. Want dat erg goed. Want wat doe je ermee? Nu ga ik het als het ware kabbalistisch uitleggen. Wat doe je ermee? Jij was net in de linkerlijn. Jij hebt een geweldige portie van gogma ontvangen. En die gogma overheerst jou. We hebben geleerd dat wij de echte gogma ervaren op de manier dat het opbouwend is. Opbouwend is. Ja, natuurlijk heeft die ook een kick gegeven. Maar zonder chassadin is het niet blijvend. Natuurlijk blijft het altijd dat wat bij jou was of is gekomen. Maar op dat moment moet je direct naar rechts gaan. Rechts betekent tijdloos. Alles is tijdloos, absoluut. Maar rechterkant als je je daarvan losmaakt. Dan betekent het, dat jij op dat moment, als je spreekt over koetjes en kalfjes, dat betekent liever dat, dan over de Torah op dat moment. Want op dat moment maak je je los. Dat betekent dat jij van binnen naar de rechterkant schrijft jouw innerlijke mens. En daar komen dan Gassadin. Jij hebt de linkerlijn, als het ware, verzwakt door Gassadin. En op die manier, zoals wij al gisteren ook hebben gezegd, dat Gassadin gaat dan een huls, als het ware, vormen, waarin Gochma omhoog komt en niet naar beneden, want jij daarnet, wat jij daarnet ervaart, alsof het net naar beneden wil gaan komen. Dat is niet oké. Okay. Pas wanneer jij pauzeert in jouw concentratie, dan komt de chassadin en de gogma die je net gehad hebt, die gaat omhoog. En die twee samen gaan dan naar binnen beneden. Dan pas kan het komen tot het onderste gedeelte van jouw parsaf. Dat komt dan op een goede, kosere manier onder de parsa onder jouw midden Anders zou je de geweldige informatie die ik jou gaf. Geven, uh, geef aan, dan zal je die geven aan de Citra Achra, aan de Onreine Kracht. Want deze informatie die ik jou had verteld, Godverhoede, kan men ook gebruiken voor de Citra agra. En zij zal geweldig applaudisseren voor jou. Zij gaat er dan gebruik van maken. Dat moet je niet laten gebeuren. Pas geleden had ik iemand gesproken, die allerlei vragen had. In het begin geef ik wel antwoord. Het was iemand die christelijk is, en vroeg, wat is yeshua Ik heb hem, aan, ik heb hem uh, antwoord gegeven en dan vraagt hij verder: wat is Merkava, de goddelijke wagen, etc. Toen heb ik nee tegen hem gezegd. In het begin heb ik hem wat gegeven om hem een beetje kick te geven, als het ware, om hem te ondersteunen, maar daarna niet meer, want anders wil ik. Anders het, zou dat lijken of ik hem wil verlekkeren, maar het gaat om individueel geestelijk werk en niet iemand te verlekkeren. En nu begint hij dit langzamerhand te begrijpen. Begrijp je hoe het mechanisme werkt? Als iemand vindt dat ik onaardig ben, dat vind ik geen enkel probleem dan komt die persoon niet meer terug. Niet waar. Ik trek niemand aan. Als een mens zelf aangetrokken wordt, dan is het goed, duidelijk. Dus ook deze goddelijke informatie kan men naar beneden trekken. Zelfs dat kan als zonde van Adam. Adam dus, nog een keer. Correct is Adam uit te spreken. Dus komt het direct naar rechts. Laat het dan absoluut, lo absoluut los. En na, een na de les, ook als je thuis leert, dan moet je het in één seconde absoluut nergens aan denken. Na de les. En als het zich aandringt bij jou, dan moet je uh, dat overwinnen. Ook dat moet je overwinnen, want jij bent nu constant bezig met deze dingen. Jij moet dit overwinnen. Hoe kan dat? Het is een goddelijke zaak, goddelijke ingeving. Nee, jij moet dan absoluut weten dat het van de citra agra komt. Dus nieuw. Na de les komt het van de citra agra, van onreine kracht. Zij zag, let op, zij zag dat je onder de indruk raakte van jouw bovenste gedeelte ja, van de les, en gaat zij jou verleiden, want zij wil graag van jou het heilige, iets van heilige ontvangen, die, heeft, die niet, dat heeft zij niet van natuur dat jij het naar haar brengt. Daarom na de les wil jij slapen. Maar je kan niet slapen. Jij bent zo opgewonden. En van de opwinding wil de citra agra graag gebruik maken. Kijk nou wat wij met jullie leren. Ik heb het nooit onder woorden kunnen brengen. Jij moet het overwinnen ook al denk je, uh, hoe kan het? Het is een ingeving, het is een goddelijk leeft, wat ik nu ontvang. De Sitra Achra wil jou dat zo laten geloven. Dus direct na de les absoluut nergens aan denken, ja, van wat jij hebt geleerd, het komt bij jou, niet reageren, niet gefixeerd raken, en ook niet wegduwen, want dan, Doe je rare dingen, dus raar omdat die gaat naar de naar de naar de, naar, het onderin, naar de, de kracht. Het is net zoals Gawa ook niet moest reageren op die kriebels. De kriebels is haar, uh, was de slang, welke slang was daar, over welke slang spreekt de Torah? Het waren de kriebels onder haar, ook geestelijk, maar natuurlijk door de slang, want onder haar, onder het geestelijke, dus onder haar geestelijk partsoef, onder het heilige is het gebied van de slang, en dat haalt zij natuurlijk van de citra achra. Wij kwamen tot het vers, en zij zullen heersen. Maar daar komt nog een heel stuk. Nog een paar woordjes verder, een heel stuk, van een heel overzicht. Met wie moet die heersen? Niet over wie. Er, sta, er staat niet over gedierte, over dat, niet over wie, niet niet heersen over iemand. Natuurlijk is het mooi Nederlands, maar hier staat het heel iets anders. In die alle anderen, of met die alle anderen die hier opgesomd zijn. Wat betekent dat? Die voorzetsels in en met. Alles waar hier een opzomming van is. Was geschapen voor de mens. Alles waar hier. Voor de mens. All die, alles wat geschapen werd in dieren. In de Torah wat gezegd werd. Um, de planten, dieren, nog maar op. Alles waar hier een opzomming van is waar hier sprake van is. De mens moet heersen met vee en met allerlei andere dingen. Nu weer even absolute concentratie terughalen, niet emotioneel zijn. De Kabbalah heeft niets met emoties te maken, let op. Alleen geest en breng het weer naar het verstand, maar niet emotioneel. Emoties kunnen wel komen als bijproduct, als het ware. En dan is het oké, okay, maar jij zoekt niet de emoties op. Nee. Dat komt wel, maar niet hier, dat zegt hij. Jij, um, dat zei ik, ik toen dus. Jij, jij niet laten aantrekken door emoties, absoluut niet. Als die komen, dan komen zij dan komen ze, maar je moet je lostrekken van al die emoties, die bij jou opkomen. Niet verdringen ze, God ver, God behoeden, maar niet, niet veel aandacht aan, aan schenken. Want wat wij samen geestelijk doen gaan, doen, gaan ook andere lagere elementen van ons mee luisteren, als het ware. Zij doen ook mee, begrijp je? Van binnen voel je ook warmte en allerlei andere soorten dingen, waar je geen aandacht aan moet schenken. Het is belangrijk hier dat jij aan emotionaliteit, emotion, emotionaliteit niet enige waarde heeft. Het komt. Ja, maar je moet... Het komt, zeg je dat. Maar ja, maar je moet er geen waarde aan schenken. Want het heeft niets met het geestelijke te maken. Probeer dat goed te onthouden. Het is niet de emotie die dan, als het ware, verkeerd is. Het is of niet verkeerd is. Het is wat je daarmee doet. En alles wat we in Kabbalah leren is. Niet dit of dat, maar wat je ermee doet, niet hoe, niet hoe ik me voel. Ja, ik voel me zo vandaag, het gaat niet om je hoe je je voelt. Wat doe je met je gevoel? Dat het bij jou opkomt, dat is goed, maar als je er waarde aan gaat schenken, aan jouw emotionaliteit, die nu verheven is, omdat jij nu het geestelijke hebt ervaren, Oh, oh, op de les. Dan ga je ook weer. Wie gaat er gebruik van maken? Ook weer de onreine kracht, de citra achter. Dus als het bij jou opkomt, dan is dat geweldig. Maar besteed er geen aandacht aan, want die aandacht trekt uh, de citra achter aan. Zij wil dat jij gefixeerd raakt op wat je geleerd had, want daar zit, het voedsel voor haar, ja, de geestelijke, geestelijke kracht, het heilige. Daarmee is het net of jij een mooi bedrag op je rekening wil, maar het niet wil gebruiken. Je nee. gaat direct in de volgende zaak investeren, geestelijk. En niet direct verbruiken Wat staat hier verder? We hebben nog een paar minuutjes te gaan. Dus kijk nou al die andere levende wezens die waren geschapen voor Adam en Adam was daarna geschapen. En we hebben gezegd dat niets verdwijnt in het geestelijke. Ook qua krachten heeft Adam nu alles wat daarvoor was. Dat blijft bestaan. Adam heeft in zichzelf nu alles wat er, wat er daarvoor geschapen werd. Niets bestaat in de lagere, wat niet bestaat ook later in de hogere. Niet ja? um, wat niet daarvoor, was, niet daarvoor bestond. Want daarvoor was een ongeluk. Oorzaak Voor hetgeen dat later komt, voor het gevolg. Alle vormen van natuur die daardoor, daarvoor waren, geschapen dus ja, waren eindelijk de oorzaak van het scheppen van de mens, voorlopers daarvan aan de mens. Eigenlijk kunnen we zeggen dat Adam het gevolg is van al die anderen. Ook van de kruipende dieren, ook van al die hagedissen. Allemaal, de hele natuur is voorafgegaan aan de mens. Wat wil dat nu zeggen? Dat de mens heeft alles in zichzelf, want zij waren hem voor. Daarom is in de mens alles te terug te vinden, alle vormen die er waren heeft de mens in zichzelf, en dan wordt er aan hem gezegd, en zij dus de mens, Adam, en die bestaat uit die twee elementen, zullen heersen over alle elementen in hun partsoef, in alles zullen ze heersen over alles wat geschapen werd, Komt het bij jullie binnen? Alles was daarvoor geschapen, voordat het Adam werd. Was oorzaak ten aanzien van de mens, hoe hij, hij, hoe hij geworden was. Dus alle schep, schelpdieren natuurlijk in hun wortel, in hun kern, hun eigenschap, alles was al geschapen. En nu wordt er gezegd dat de mens moet over al die elementen krachten in zichzelf, kracht in zichzelf dat een schelp is, kracht in zichzelf dat slak is, kracht in zichzelf dat een mug is, een olifant, een panter, etc. Over alle krachten in zichzelf moet die nieuw heersen. Duidelijk. Vandaar dat. Elke leeuw voelt in de mens ook leeuw. Maar nog iets meer, sterker, krachtiger dan alleen leeuw. In de mens zit ook de kracht die aan de wortel van leeuw zit. Duidelijk. Dus als de mens volledig zijn krachten de beide kanten van zijn parsoef gebruikt, naar Gods beeld, en ook naar gelijkenis van de schepper, dan heeft die al het gedierte, noem ik het gewoon in één woord, in zichzelf, al het kruipende, alle naturen, alle gewassen, gewassen, dat alles heeft die in zichzelf. En dan natuurlijk ook elk afzonderlijk dier, hier ook als manifestatie van die wortel, van een, bepaalde diersoort, want zij hebben ook geestelijke wortels, allemaal hebben ze geestelijke wortels, zelfs het gras heeft een zekere geestelijke wortel, in het, dus in het geest. Dat alles heeft de mens in zichzelf en daarom, is ook als gevolg van het feit, dat de mens alles in zichzelf heeft, alle wortels van alle natuur in zichzelf heeft. Daarom is de mens. Kan heersen over alle takken. Alle aftakkingen, Alle manifestaties. Van alle vormen van natuur. Anders begrijpen wij niet. Waarom de mens kan heersen. En nu zien wij dat, dat. zien we ook. Dat die later. Later kwam, later betekent ook verdere ontwikkeling, ontvouwen werd de schepping verder. Daarom nog, nog voor de mens, werden, uh, geschapen, voor, voor de, voor de mens werd geschapen, hebben wij geen vrije wil, net zoals een volle wens in de mal goed wordt gerealiseerd. Als we kijken naar de verspreiding van de lichten, de vier fasen van de ontwikkeling van het licht, ketter die, de ketter die geeft aan de gogma, de gogma vraagt daar absoluut niet om, die ontvangt het blindelings. Gogma is te vergelijken met de levenloze natuur, in het verspreiden van licht, in de vier fasen van de ontwikkeling van het licht. Duidelijk. De BINA heeft alleen een vorm van beweging die biedt, uh, bied als het ware, weerstand. BINA is qua krachten het plantenrijk, vergelijkbaar met het plantenrijk. Qua krachten is het serapien, het dierlijke en. Qua krachten is de mens goed. Dus qua krachten ze is het dierlijke. En qua krachten is de mens mal goed. De volledige, volledige schepping. Dat was het voor vandaag. Ook hier hebben we een nieuw een slogan van de dag. De slogan van de dag is: Wil je beantwoord worden? Wil je tot vervulling komen? Dan moet je beantwoorden aan het deel, die kenmerken, waarmee Adam begiftigd werd bij zijn ontstaan. Dus naar het beeld van de schepper, dat betekent het bovenste gedeelte van de partsoef, Jood, hey, mannelijk. En onderste gedeelte, naar gelijkenis, van de schepper, of met de schepper, is het vrouwelijke gedeelte van de mens. Wat heet, samen maakt het bij jou de mens, met hoofdletters, die bestaat uit die twee, mannelijk en vrouwelijk. En of jij nu man of vrouw bent, dat is absoluut niet belangrijk, bij Werk eraan, probeer die twee te streven en ga diep, bij, bij, probeer naar die twee te streven, beter te zeggen, en ga diep in op deze les en werk eraan, maar wel op dezelfde manier over de eeuwige die ik jullie gegeven heb, dat het eerst goed moet inwerken, eerst goed concentreren op het geestelijke, en dan je absoluut jezelf losmaken, absoluut nergens aan denken. Op die manier maak je en geef je geweldige ruimte aan, je, aan, je, aan jouw keelien. Van het ene uiterste naar het andere, want zo werd ook Adam geschapen. Hij kon zien, zo, zo is het gezegd: hij kon zien van één uiteinde van de wereld tot het andere uiteinde van de wereld. Dat betekent: van één uiterst van een uiterste concentratie naar absoluut opgaan, gelaten zijn, opgaan, absoluut opgaan in het licht met de schepper. Want het licht van de schepper is een licht voor iedereen van ons en voor ons allemaal.